Middernacht, het begin van zondag 23 december. Aan Oektheissen met het NOS-journaal. Veel energiebedrijven vragen een borgsom aan klanten die schulden hebben... meldt het consumentenprogramma Kassa. Zo proberen de bedrijven risicoklanten te weren. Het bedrag dat klanten moeten betalen voordat ze gas en elektriciteit krijgen... kan oplopen tot 1000 euro. De Nederlandse mededingsautoriteit gaat nu onderzoeken... of de energiebedrijven zich daarmee onttrekken aan hun wettelijke plicht... om alle klanten te accepteren. In Egypte is het referendum over de nieuwe grondwet afgerond. De stemlokalen in 17 districten zijn gesloten. Vorige week werd al gestemd in 10 andere districten, waaronder veel grote steden. Vorige week stemde ongeveer 57 procent voor de nieuwe grondwet. Exit polls of voorlopige uitslagen zijn er nog niet. De complete uitslag wordt maandag verwacht. Een 41-jarige vrouw uit Meden is om het leven gekomen bij een frontale botsing met een tegenlegger in Muntendam. De bestuurder van de andere auto had gedronken. Hij is in het ziekenhuis aangehouden. In de auto zat ook haar vriend, die is gewond geraakt, en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hij niet in levensgevaar. Het ongeluk veroorzaakte een grote ravage. De slachtoffers moesten door de brandweer uit de auto's worden gehaald. De weg was bijna drie uur dicht voor het verkeer. De 3FM actie Serious Request heeft in vier dagen tijd al 4,3 miljoen euro opgeleverd. Dat is ruim twee keer zoveel als vorig jaar op hetzelfde moment. Vanuit het Glazen Huis in Enschede zamelen drie dj's van 3FM geld in voor de strijd tegen babysterfte. Tegen betaling draaien ze verzoekplaten en in het hele land worden acties gehouden. Zo leverde een broodjesactie van 700 bakkers ruim 90.000 euro op. In de Eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld. PSV won in Breda van uh, NAC met 6-1. Heerenveen won thuis met 2-1 van Vitesse. Heracles speelde thuis 1-1 uh, gelijk tegen Pexwolle. Zwolle. En Ado Den Haag won thuis met 2-0 van NEC. Het weer, vannacht veel regen, lokaal meer dan 20 mm. Ook morgen grijs en regenachtig, maar in de loop van de middag wordt het wat droger. Het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, BNN, De Overnachting, Patrick Lodiers. Ja, een bijzonder goede nacht en welkom bij De Overnachting. Een zeer speciale overnachting, want normaal gezien ben ik in het collegehotel Hotel te Amsterdam. Maar uh, vandaag sta ik uh, op de bovenste verdieping uh, van een café. Ook in een soort van ja, studentencafé is het in Enschede. En wij kijken uit... op het glazen huis. En op het plein voor het glazen huis. De oude markt. Vol met mensen. En ik zeg wij, want ik ben hier niet alleen... Ik ben hier met de vrouw die er echt toe doet als het op serie Request aankomt. Namelijk de minister van, ik moet zeggen, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Volgens mij net zeven weken beëdigd. Ja, dat klopt. Ja, net zeven weken. Het is mevrouw de minister Lilianne Ploemen. Uh, welkom. Dankjewel. Zullen wij eerst even naar het raam lopen? Ja, dat lijkt me Want, een goed idee. Ja. Want dan ga ik dit raam eens even open doen. Zodat iedereen kan horen hoe het hier is. Ja. Kijk, wij hangen even naar buiten nu. Het is hier één Mensenzee met heel veel parapluutjes ook. Maar uh, je kan bijna niet lopen. Zo vol staat het plein rond het glazenhuis. Ja, Er schijnen nu ongeveer uh, 15.000 mensen te zijn. De kerktoren is mooi rood verlicht. En daaronder staat dan het huis met de drie dj's... die op, uh, live op 3FM nu te horen zijn. Wacht, ja. Echt leuk. Ja, en dat allemaal uh, voor het goede doel. Dus uh, mevrouw de minister, als u dit zo... Uh, ik doe het raam weer dicht. Als ja. u dit ziet... Ja, wat gaat er dan door u heen? Ja, ik vind het fantastisch, uh, omdat uh, al die mensen zijn op de been... omdat ze ook dat probleem van die babysterfte met elkaar willen oplossen... En ik heb net zelf even uh, gecollecteerd ook. En iedereen trekt gewoon zijn portemonnee. Sommige mensen zeggen, ja, u bent al de derde. En dan zeg je, nou ja, een klein muntje heeft u misschien nog. En dan doen ze het gewoon. Dus het is ja. echt heel bijzonder. En ik hoorde dus van mensen, het is vanavond zo. Maar het was gisteravond zo. En morgen is het waarschijnlijk ook. Dus het is echt een geweldige actie om te zien hoe nou ja, alle mensen in Nederland bijdragen. Echt heel, heel bijzonder. Ja, want het is uh, vaak hoor je ook dat uh, ontwikkelingssamenwerking... moeilijk uh, onderwerp, uh, mensen weten niet goed... Uh, waar het naartoe gaat, of het goed terecht komt, Maar als je dan uh, hier kijkt hoe het leeft uh, uh, bij de mensen in Enschede, bij de mensen in de hele regio, bij eigenlijk alle mensen in Nederland... ja, wat vindt u daarvan? Ja, dat vind ik uh, wel heel bijzonder. Kijk, um, ik spreek heel veel mensen. En de meeste mensen zijn erg begaan met wat er in de rest van de wereld gebeurt. Um, en willen ook echt wel hun steentje bijdragen. Dus um, we hebben dit natuurlijk nu... Nou, hoeveel jaar is het nu gedaan? Zevende jaar of zo. Ah, en jaar. Nederlanders zijn heel erg vrijgevig. Uh, ook als ze het zelf soms een beetje moeilijker hebben. Um, maar dit is natuurlijk wel een teken... Dit is nou ja, door DJ's georganiseerd voor alle mensen in het land. En uh, nou ja, ik hoop eigenlijk dat we nog heel veel pleinen vol krijgen... de komende jaren op die manier. Kijk, en wat natuurlijk heel goed is, denk ik, is... Um, het is niet vijf minuten, een gesprek van vijf minuten uh, over het probleem. Het gaat nu, dit jaar, staat in het teken van babysterfte. Um, en het gaat al die dagen gaat het erover. Dus mensen krijgen ook meer informatie dan ze misschien even met een vluchtig filmpje of een vluchtig uh, radiospotje hebben. En dat maakt natuurlijk ook wat uit. Want mensen willen zich natuurlijk informeren. Die willen weten hoe is het daar nou eigenlijk. Kan ik al wat aan doen? Wat kunnen we met elkaar doen? Dus dat maakt het eigenlijk extra bijzonder. Ja, de, dat het zo dat, dagenlang dat onderwerp zo in het ja, brandpunt van de belangstelling staat. Ja, het staat echt op de kaart. En dat is, uh, we gaan weer even terugzitten. He, terwijl we natuurlijk wel het uitzicht houden op dat glazen huis. Um, maar ja... U zegt heel veel mensen uh, dragen bij. Ik had het daarnet met u ook in het televisieprogramma op Nederland 3 uh, op... wat we elke dag hebben bij mij aan tafel... over het feit dat de regering niet bijdraagt. Kan u nog eens uitleggen waarom niet? Ja, wat uh, de regering uh, doet... is dat elk van ons op zijn of haar eigen manier geld inzamelt. Dat heb ik ook gedaan. Um, en uh, vanavond heb ik ook gelukkig flink wat kunnen brengen... naar Sirius Request, naar het Glazen Huis... Um, en uh, wat, de wat de regering doet als het gaat over babysterfte en zorg voor moeder en kinderen, is dat we uh, in acht landen geven we elk jaar ongeveer 400 miljoen specifiek voor dat uh, probleem. Want het is natuurlijk een immens probleem dat te maken heeft met nou ja, slechte voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg. Uh, uh, slecht opgeleide vroedvrouwen, geen voorlichting aan vrouwen over seksualiteit en anticonceptie... Um, en dat is wel een onderwerp wat, uh, ja, waar wij, wat wij echt heel hoog op onze agenda staat, uh, Al was het alleen maar omdat je niet wil dat elke zes seconden een baby overlijdt... terwijl je die had kunnen redden. Uh, daar gaat het om. Maar kijk, wat ik dan dus denk... is dat als je zoveel mensen ziet en heel Nederland hier in actie komt... en wat u net ook vertelde, het wordt zo goed gecommuniceerd... elke keer komt die boodschap langs op televisie, maar zeker ook uh, uh, op de radio... dan denk ik bij mezelf, zou het niet goed zijn als de regering wat ze vroeger deden, nou verdubbelen hoeft voor mij niet... maar iets liet zien, zo van ja, mensen, we begrijpen jullie... Hier is ontwikkelingssamenwerking. Dat goed wordt uitgelegd, het goede doel. Wij steunen deze actie ook. We doen er een miljoen bij. Ja, nou ja mijn, De manier waarop ik nu steun geef is door hier te zijn. Hè, door ook zelf te collecteren, zelf bij te dragen. En door, um, wat ik al zei, toch elk jaar nou ja, 400 miljoen is ook niet niks. Nee. En ik hoop dat mensen uh, ook... Uh, kijk, het mooie van die actie is dat het... Nou ja, het is uit mensen zelf voortgekomen. Niet uit de overheid of niet omdat het moet. Maar omdat dj's dachten, we gaan wat doen. En omdat al die mensen hier op dat plein daar bij willen dragen. En ik wil graag een van die mensen zijn. En daarom vind ik het fijn dat ik vanavond uh, mocht collecteren. En dat ik mijn eigen portemonnee natuurlijk ook getrokken heb. U, u kan het niet doen als minister? Want daar is uh, ook een kabinetsberaad over geweest, uh, neem ik aan. Van gaan we wel of niet? Uh... Nou, dat soort dingen uh, wordt meestal niet heel breed besproken. Uh, het kabinet uh, vindt het belangrijk dat elke euro die we hebben... voor ontwikkelingssamenwerking, dat we die heel effectief uh, inzetten. Dat is natuurlijk ook mijn opdracht. Want... Het wordt gewoon minder de komende jaren. We moeten gaan bezuinigen. Dat betekent dat we natuurlijk hele scherpe keuzes moeten gaan maken. Uh, daar ga ik me de komende maanden ga ik daar, nou, met allerlei mensen over praten, nadenken. Maar ook juist daarom is het zo belangrijk, denk ik, dat iedereen hier nu zijn steentje bijdraagt. Want het is ja, niet zou, de regering zou, alleen. Het zijn niet maar zou u het zelf willen? Alleen. Stel voor dat u. Ja, u komt natuurlijk toch uit de sector. U heeft lang ook ja, ontwikkelingssamenwerking en nou ja, organisaties kijk, geleid. Ja, maar ik. Ik vind het juist heel erg belangrijk dat, uh, dat ik probeer... ook de komende jaren die honderden miljoenen aan dit onderwerp... te kunnen blijven besteden. Ik vind het ook belangrijk dat, um, nee, dat wij dat, dat nee, onderwerp... Het is gewoon een persoonlijke vraag. Het is als je hier rondloopt ja, en dat je dan denkt... ja, jezelf, ja, ja oh, eigenlijk zou ik gewoon een miljoen willen ah, geven. Ja, nee, ja, wat ik dan doe, ik trek gewoon mijn eigen portemonnee. en dan, Ik vind het gewoon fijn om nou ja, gewoon als, gewoon, als uh, hier op dat plein in Enschede... onder de mensen iets bij te dragen... Want ik weet dat de regering een heleboel dingen op dit, juist op dit onderwerp doet. En dat is ook goed, dus zo vullen we elkaar aan. Nu gaat het hier ook uh, vooral over het aanvragen van plaatjes voor geld, dat heeft u ook gedaan, hè? Ja, heb ik ook gedaan. Kiteman blauw. Kiteman, blow the whistle. Ja, ja en straks. Ja, dat wordt voor een geklapt. Want er ja. zitten hier twee mannen uh, uh, aan de bar. Daar kom ik zo bij. Uh, u, u gaat zo meteen ook hier nog een, een plaat voor mij draaien. Maar ja, ik heb dus een plaat voor u uitgekozen. Kijk. En ja, ik wou een live plaat, want het, het kan. Uh, ze zitten hier aan de bar, speelman en speelman. Uh, zij maken in mijn televisieprogramma uh, elke dag een, uh, een couplet voor iemand. Ja, en deze keer hebben ze uh, voor u een uh, couplet geschreven. Dus u, krijgt, uh, u wordt persoonlijk toegezonden. Ja, nou, dat is Ik zou heel zeggen, bijzonder. zet de koptelefoon op. Ja, dat ga ik zeker en, doen. En uh, geniet van speelman uh, en speelman. Dank wel. Deze is voor de minister. 1 miljard tekort. Nu moet roeien met de riemen. En er niet vrolijk van wordt. Maar toch gaat ze vechten. Ze gaat de keihard tegenaan. Voor al die arme mensen... Die verdienen ook een bestaan. Wij hier in een hemel, zij daar in een hel. Voor ons een toekomst vol leven, waarom wij wel? Kan u mooi, kan u liever, kan u beter dan ooit. Kan u mooier, kan u liever of later, komt nooit. Doe nu iets voor later, want later is nu. 4 miljoen euro is waar de teller op staat. Maar we zijn er nog niet, dus vraag aan die plaat. Wij knallen nu door en we zijn nog niet moe. Ook al kom je uit Wenten niet aan tukken toe, wij hier in Enske vanuit het café. Ken jij dit liedje een beetje? Zing het dan mee? Kan u mooi, kan u lief? Kan u beter dan ooit, kan u mooier, kan u liever of later komt ooit, doe nu iets voor later. Want later is... Nu. Kan u mooier, kan u liever, kan u beter dan ooit, kan u mooier, kan u liever of later komt ooit, doe nu iets voor later. Want later is nu... Dames en heren, speelman en speelman. ja. Hey, dank jullie wel, ja, super. Ja, deze plaat is ook uh, te downloaden op, uh, op iTunes. Uh, doe dat. Uh, ja, dit was dat een Dat speciaal... ga ik in ieder geval doen. Ik wou ja, net zeggen, ja, ik ja. hey, ja. hey, ja. hey, Heren, uh, dank jullie wel. Uh, ja, jullie verlaten ook de café blijkbaar. Dus uh, dan blijven de minister en ik alleen hier over. Maar uh, of, grote dank. Of als je wil wel blijven. Nee, het... <lacht> <lacht> nou, ja. ja, ga lekker wat drinken, jongens. Fijne dag. Dank jullie wel. Dag. Dag. Dag. Tot zo. Mm. Wat vond u ervan? Ja, prachtig lied. En zo mooi gezongen ook. Ja. ja. Speciaal voor de minister van ja, ontwikkelingssamenwerking. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. Ja, het is niet elke zaterdagavond dat iemand een liedje voor zeker toch? Nee. Uh, het kwam natuurlijk in het couplet ook al langs. Er moet uh, een miljard extra gekort worden op uh, ontwikkelingssamenwerking. Hoe pijnlijk is dat voor u? Nou, dat is wel pijnlijk. Um, en tegelijk... Um, kijk, het is een... Um, ik, ik ga twee dingen combineren. Dus dat is buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. En dat geeft ook weer heel erg veel mogelijkheden. Eh, het Nederlandse bedrijfsleven eh, is, nou ja, staat natuurlijk enorm goed te boeken in het buitenland. Als je bijvoorbeeld kijkt wat wij allemaal kunnen en weten van water... Eh, nou, ...overduidelijk dat we daar in Nederland een probleem mee hebben. Eh, maar die kennis kunnen we ook heel goed inzetten in landen als Bangladesh, eh, in Vietnam. En je ziet dat steeds meer bedrijven eh, ja, vinden het ontzettend belangrijk... ...om ook, laten we zeggen, maatschappelijk verantwoord eh, aan de slag te gaan... Um, dus er zijn heel veel samenwerkingen mogelijk, dus dat vind ik heel belangrijk. En iets anders is dat, kijk, arme landen, die zijn uh, ook arm omdat ze uh, geen belastingen heffen of omdat ze uh, oneerlijke belastingverdragen met andere landen hebben en ik ben nu afgesproken met uh, staatssecretaris Wekers van Financiën. die gaat over de belastingverdragen... dat wij van de armste landen eens een aantal van die verdragen opnieuw gaan bekijken. Want die zijn soms al 20, 30, 40 jaar geleden gesloten. En het is vast de moeite waard om eens even te kijken of dat eerlijker kan. En dat kan in sommige gevallen, levert dat dus echt miljoenen voor landen op. Dus ik wil... Uh, laten we zeggen, naast uh, dingen als bijvoorbeeld voedvrouwen opleiden, wil ik ook samen met het bedrijfsleven rondom water, rondom voedselzekerheid aan de slag. En ik wil ook die grotere, laten we zeggen, structurelere problemen aanpakken. En ik denk dat dat echt, laat, laten we zeggen, ja, nieuwe ontwikkelingssamenwerking uh, is. Ja, maar uiteindelijk wordt er een miljard gekocht, ge gekort. En ja. Ik snap dat wel, buitenlandse handel. En dat kan ook wat opleveren, zeker als het over waterprojecten gaat. Maar zeker. uiteindelijk, uh, hier heb ik het over scholing of weeshuisjes. Of uh, nou, waar we het hier over hebben, over babysterfte. Ja, dat heeft niks met handel te maken. Ik bedoel, een school kost nou, geld. Wordt het ja. Er wordt uiteindelijk toch een miljard gekocht, gekort... op hele essentiële zaken in, uh, in, in arme landen. Ja, kijk, het heeft er meer mee te maken dan je zou denken. In de zin dat, kijk, economische ontwikkeling is natuurlijk ontzettend belangrijk. En als je... Het continent Afrika bekijkt, dan zijn de voorspellingen dat de komende tien jaar de, uh, van de tien snelst groeiende economieën komen er zeven uit Afrika. Je bent er niet alleen maar met economische groei, want je moet het ook nog eerlijk verdelen. Um, en dat is een zaak van die landen natuurlijk en van mensen die in die landen wonen, maar ik vind dat ook een zaak van ons. En dat is bijvoorbeeld waarom eh, onderhandelen over die verdragen belangrijk is. Waarom het belangrijk is dat we ook eh, mensenrechtenorganisaties steunen. Dat we eh, organisaties steunen die nee, maar dat, democratisering helpen. Dat legt, maar u, dat... dat legt u goed uit? Nou, maar het is echt ontzettend belangrijk. En dat, dat klopt ook. En ik denk ook dat daar veel te halen is. Maar uiteindelijk gaat het er voor mij niet om wat er gebeurt dan in, in de derde wereld. Maar het gaat er ook om wat er in Nederland gebeurt. Vindt u het terecht dat wij gewoon een miljard korten op de allerswakste in de wereld. Kijk, ik, de, ik vind het pijnlijk. Ik denk dat we dat met elkaar allemaal delen. Eh, maar dat is de afspraak. En ik, mijn persoonlijke opdracht, hè, wat ik zelf vind dat ik moet gaan doen... is om eh, met minder geld even effectief te zijn. Maar en ik dat... vind het zo niks voor u. U komt uit de ontwikkelingsbranche. Uh, u heeft er veel uh, voor gedaan. Bij Cordate uh, gewerkt. Uh, bij Mama Cash. mooie organisaties. En dan uh, komt u op die plek en dan gaat er een miljard af. Ik vind het helemaal niet bij u passen. Nou, ik denk altijd maar... Het is maar goed dat ik het ga doen. Want uh, ik heb al die ervaring in die organisaties. Ik weet hoe het in elkaar steekt. Ik weet ook waar het beter kan. En ik weet ook dat je... Je moet even een lange adem hebben. Um, en nogmaals, het is wel pijnlijk. Want we moeten natuurlijk ook keuzes gaan maken... Maar vergis je niet, de wereld ook aan de andere kant is veranderd. Ik was in Brazilië. Ja. Brazilië, nou, daar gaven we 15 jaar geleden ontwikkelingshulp aan. En, en nu komen wij daar. Uh, onze bedrijven willen graag zaken doen met Brazilië. De verhoudingen zijn heel erg anders geworden. En dat geldt niet alleen voor Brazilië. Dat geldt voor meer landen. En dat maakt het dus mogelijk... Hè, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Dat maakt het mogelijk om met minder geld even effectief te zijn. En internationaal gezien zie je dat ook de afgelopen jaar... zijn er heel veel resultaten bereikt. Maar dus heeft u getwijfeld toen ze u belden? Nee, ik heb niet getwijfeld. Nee, nee, ik heb uh, toen ze belden. Uh, en zei ze toen ook, want het moet wel met een miljard minder, zei ze dat? Uh, nou, het was duidelijk dat er bezuinigd uh, zou moeten worden. En kijk, nogmaals, ik, vind, uh, ik heb dat geaccepteerd. Ik vind het pijnlijk. En ik vind het eigenlijk, ja, laten we zeggen, een dubbele opdracht... om het dan met dat geld nou ja, des te beter te doen... En ik, ik denk ook dat het kan. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ik denk echt dat het kan. Ja, nee, en je echt ziet waar? ook. Ja, dat, ja, maar dat komt omdat. Ik denk, ik... Dat, het, ik denk dat, dat u zegt: van nee, ik zie dat het moet, maar het kan natuurlijk niet. Nou ja, we zakken ook onder de, de, de, de norm van fatsoen. Dat heeft uh, uh, Samson zelf gezegd. Maar kijk, nogmaals, het is ontzettend belangrijk dat we uh, zorgen dat er economische groei komt. En minstens zo belangrijk, misschien ook belangrijker, dat die groei gelijk verdeeld wordt. Zodat niet een elite in een Afrikaans land ermee wegloopt, maar dat iedereen daarvan mee kan profiteren. En dat, dat maakt natuurlijk, als we dat kunnen realiseren. Iedereen wil het liefst op eigen benen staan. Ja. En we willen ook allemaal elkaar bijstaan. Ik vind ook, het moet ook allemaal eerlijker verdeeld worden. Maar dat is natuurlijk het doel. Mensen willen zo graag zelf voor hun kinderen willen zorgen. Ja. En tegelijkertijd, laten we. Ik bedoel, dan moeten we moeten zeker niet omheen draaien. Als je kijkt hè, naar het onderwerp van Serious Request. Wilt is natuurlijk elke zes seconden een, een baby'tje dat doodgaat, omdat er. Geen goed opgeleide vroedvrouw in de buurt is. Daar moeten we echt geld aan blijven geven. Dus dat blijft voor mij, dat onderwerp blijft de komende jaren ook echt maar een van de prioriteiten, omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat overal ter wereld vrouwen ook de baas zijn over hun eigen lichaam... zelf kunnen besluiten of ze kinderen willen, met wie. En ze moeten ook voor die kinderen kunnen zorgen... of dat nou als die kinderen tien zijn is of als het babytjes zijn. Dus dat vind ik echt... Ja, dat is echt wel een... Nee, u hebt heel belangrijk. Ik ben ook blij dat u het doet. U bent uh, ervaringsdeskundige. Uh, uh, en ik ben ook blij dat er weer een minister is van uh, ontwikkelingssamenwerking, Want die zijn we ook een tijdje kwijt geweest. Ja, dat klopt. Ik geloof, vorige kabinet was een staatssecretaris. Ja, ja. en uh, het uh, fijne van... Uh, uh, een minister voor dit onderwerp hè, met name is um, uh, nou ja, we, we zitten elke vrijdag in de trevenzaal om besluiten te nemen Um, en het is goed om met mijn collega's aan die tafel te zitten. Omdat, nou, ik noemde net het voorbeeld van het uh, gesprek met collega Wekers van Financiën. Van, goh, moeten we nou toch niet eens naar die belastingverdragen gaan kijken? Nou, dat gaan we doen. Ook met Wekers uh, ga ik in 15 landen gaan we landen helpen met zelf eerlijke belastingssystemen op te zetten. Gewoon een belastingkantoor en een belastinginspecteur. Nee, dat, dat is supergoed. Maar dan toch nog heel even terug op die vraag. Uh, Samson zei uh, uh, van, ja, we zakken onder de fatsoensnorm. Deelt u zijn mening? Nou, wat ik vind dat uh, mijn plicht is om te zorgen dat al die euro's heel goed terechtkomen en dat we effectiever zijn. En als dat betekent dat ik daarvoor nou ja, twee keer zoveel uur moet maken als een andere minister, dan ga ik dat gewoon doen. Maar niet. zakken wij onder de fatsoensnorm? We zakken onder een norm die internationaal is vastgesteld. Uh, overigens, uh, ik was laatst op een internationale conferentie uh, en daar werd ik uh, door de landen die... ...een pleidooi houden om zoveel mogelijk ontwikkelingssamenwerking rondom die norm te doen. Ik bedoel, het komt niet op, er zitten een aantal zitten er een stukje onder. En daar zei ze, God, wilt u alstublieft gewoon bij onze club blijven horen? Want we vinden het belangrijk dat Nederland niet alleen voorop loopt in financiële middelen... ...maar we hebben Nederland ook nodig vanwege de goede ideeën, vanwege onze onderhandelingskracht. Dat is, dat is mooi dat ze dat hebben gezegd. Nou, dat, vind, maar, ja, dat, maar dat is vind, ook wel weer een opdracht. Ja, ja. maar wat vindt u zelf? Um, kijk, als, als, als mens, hè? Ja, nou kijk, ik geef als mens, uh, deel ik met mijn, van mijn salaris, dat heb ik altijd gedaan, geef ik wat ik kwijt kan. Ik bedoel, we hebben allemaal, uh, we eten er geen boterham minder om, en soms wel, en dat moet ook. Um, en ik vind dat we met het bedrag dat we ter beschikking hebben, dus dat is laten we zeggen uh, in 2017, hè, we bouwen langzaam af, uh, is dat rond de 3,5 miljard, um, dat vind ik belangrijk, maar ik vind het even belangrijk... en daarom vind ik die norm... het gaat niet alleen maar om die norm, het gaat er ook om dat bedrijven... Ja, maar toen je nog voorzitter was van ja. Cordate, was dat natuurlijk wel superbelangrijk. Die 0,7 procent, ja, dat, dat is toch een afspraak. Ook bij Cordate was het eigenlijk niet anders dan ik nu zeg. Ja. En daar moesten we ook wel eens bezuinigen, want niet elk jaar is iedereen zo vrijgevig. Daar moest we ook wel eens 10, 20 miljoen euro af... Um, maar nogmaals, ik vind echt... Um, nou ja, dan nog meer dan anders, zal ik maar zeggen. Moet je echt zorgen dat je ook alle ja, structurele oorzaken met elkaar aanpakt. En nou ja, daar zijn wel echt heel veel mogelijkheden. Nou, de structurele uh, aanpak, uh, uh, laten we even naar iets concreets gaan. Oh. Namelijk uh, Erik Korton is voor series request uh, naar Afrika gereisd. Uh, naar Malawi. Uh, uh, hij heeft prachtige radioreportages. Ik zou zeggen, uh, luister ernaar. Zet zetten, de uh, zetten koptelefoon op. We gaan even luisteren naar uh. verhalen. Mijn bericht uit Malawi. In Kasungu District Hospital worden dagelijks zo'n 25 bevallingen gedaan door twee voetvrouwen en één hoofdzuster. Een verre van ideale situatie. Ik probeer me hier zo verdekt mogelijk op te stellen. Want is wat ik zeg, het is ongelooflijk druk. lopen hier continu mensen langs heen en weer te rennen hier in de gang. Er liggen drie vrouwen op de grond. En die zijn gewoon aan het bevallen. Geloof het nog niet, maar die hebben gewoon weeën. En niet weinig. En al een tijdje. En die kijken heel ingewikkeld. Ik kan me er niet eens bij voor iets bij voorstellen hoe dat moet voelen. Maar daar lig je dan in je eentje. En je man is er niet bij. Want zo gaat dat hier. Je man is er gewoon niet bij. Die liggen hier gewoon met ernstige weeën op de gang. Omdat het nog niet erg genoeg is om uh, naar de daadwerkelijke laborroom te gaan. Dat is zeg. En het gaat dus dag in dag uit zo. Want je kunt het niet sturen, hè. Een bevalling. Dat gebeurt gewoon. Nou, drie uur s'nachts is of wel uur s morgens. Het gebeurt gewoon. Wat allemaktig, wat een... Wat uh, heftig. Ik ben uh, terug in de labelwoord. Maar vrouwen eh, dus daadwerkelijk aan het bevallen zijn, liggen we nu twee te bevallen. Daar wordt hard aan gewerkt. Ik probeer mezelf zo onzichtbaar mogelijk te maken hier in deze in veel te kleine ruimte. Um, als ik naar, uh, als ik naar het, uh, het bed kijk... laat Ik even de deur open voor een van de vrouwen. Als ik naar het bed kijk waar hier uh, dan, uh, de matras net afgehaald is, dan zie je dat het bed... Het is op zich niet erg, maar het bed is helemaal, doorgerold, dus helemaal doorgeroest. Dat wil zeggen dat er gewoon heel veel vocht op dat onder de matras terecht is gekomen. Omdat uh, het bed is doorgerold. Maar dat is uh, misschien wel het minste probleem. Het grootste probleem is dat er hier twee voetvrouwen zijn... die op dit moment vrouwen aan het inleiden zijn om uh, daadwerkelijk een kindje af te leveren. En dat is, uh, dat is keihard werken. Dat kan Iedere verloskundige in Nederland kan dat beamen. Iedereen die ooit bij een bevalling is kan dat beamen. En dat zijn er dus 25 per dag zo'n beetje. Voor de vrouwen zelf is het ook geen sinecure. Want die liggen hier alleen angstig te zijn en houden zich aan het bed vast terwijl de weeën, uh, terwijl de weeën komen. Er ontstaat een lichte paniek onder de vroedvrouwen... die elkaar fluisterend van alles toevertrouwen. Ze lopen zorgelijk in en uit, totdat ik zie waarom. Als je dan ziet hoe het hier gaat, er komt juist een heftig bloedende uh, vrouw binnen. En die drupt hier werkelijk de heleboel onder. Het is een uh, beetje ongemakkelijk verhaal misschien, maar dat is wel gewoon de... Uh, dat de actualiteit van het moment en de, en de realiteit van alle dag. Uh, en die, mag zich, die wordt nu op een bed gehezen op een stukje plastic gelegd, maar die mag zichzelf dus uitkleden, want er is gewoon geen tijd vanuit uh, uh, de midwife of vanuit de anderen om, uh, om haar te helpen. Dus ze moet zichzelf uitkleden. Ze is echt heel ernstig aan het bloeden. Ja, de voeten zitten ook onder, die is duidelijk al een tijd onderweg geweest en die is net binnengebracht. Dus uh, een van de midwives maakt zich nu, een van de voetvrouwen, dan weet je wat een midwife is, uh, maakt zich nu klaar om haar te gaan onderzoeken. Als de vrouw haar kleren weghaalt, zie ik tot mijn grote schrik dat het kindje al bijna naar buiten komt. De vrouw wordt nu onderzocht en heeft duidelijk ongelooflijk veel pijn. En dat ziet er niet heel goed uit. De voetvrouw haalt het kindje iets verder naar buiten en constateert dat het niet meer leeft. Ze trekt haar handschoenen uit en laat de vrouw over aan een assistente. Er is toch niks meer aan te doen en achter haar ligt de volgende al op haar te wachten. Ik kijk naar het angstige gezicht van de vrouw die net binnen werd gebracht en ga naar buiten. Wil je mijn reportages uit Malawi terugluisteren? Check 3fm.nl slash Korton. Ja, Erik Korton in Malawi voor een series request. Dit is wel uw onderwerp ook, hè? Ja, want uh, nou, ik ben natuurlijk zelf ook de afgelopen jaren veel op reis geweest. Um, vooral uh, natuurlijk ook in steden geweest, maar vooral ook op, uh, op het platteland. Um, en dan zie je um, hoe... Ja, in veel landen is de gezondheidszorg gewoon ontzettend slecht georganiseerd. En dan moet je je voorstellen... Dat betekent niet alleen dat je niet een ziekenhuis een beetje in de buurt hebt. Nee, dat betekent dat voor de eerste de beste medische post... je soms een halve dag moet lopen... Um, en ja, zeker voor vrouwen uh, die zwanger zijn of die op het punt staan om te bevallen. Nou ja, dat is onnodig te zeggen. Dat dat natuurlijk gewoon heel verschrikkelijk is. Je nou, en... bent echt altijd voor uh, de, de positie van de vrouwen. Ja, de, absoluut. De, waar komt ja. dat vandaan? Nou, dat weet ik. Dat uh, vond ik altijd al. Nou, ook een soort besef, denk ik. Dat, uh, toen ik opgroeide, bijvoorbeeld, toen ik, voor de, toen ik ging werken. Dat dus is een tijdje geleden, maar nog niet zo lang geleden. Toen was het helemaal nog niet gebruikelijk dat vrouwen kinderen kregen en bleven werken. Ja, dat, bedoel, als je kinderen kreeg, dan, nou ja, dan de, ging je een paar dagen werken, maar dan was je carrière over. En, euh, nou ja, ik ben gewoon door mijn ouders zijn we allemaal opgevoed met dat, dat je trots mag zijn op wie je bent. En dat je alle kansen die je krijgt moet grijpen, meisje of jongen. Wat toch wel bijzonder was, want mijn ouders komen, komen uit een redelijk traditioneel katholiek gezin... Uh, maar daar waren ze altijd heel duidelijk in, uh, iedereen is gelijk, meisjes en jongens. Maar ik zag natuurlijk wel omheen dat dat vaak niet zo werkte. Ja. En, en, en, maar die echte, want als u er ook over praat en hoe die u ook aan het luisteren was... Dat, dan kijk ik even. En dan, dan, er zit een enorme maatschappelijke bevlogenheid in. Waar, waar komt dat vandaan? Nou ja, die vraag is me natuurlijk wel eens vaker gesteld. Maar ik weet het niet zo goed, want ik ken mezelf niet anders dan dat. Het heeft denk ik eh, ook echt, wat ik net zei, echt te maken met thuis. Hè, dat wij natuurlijk ook leerden dat als je het zelf goed hebt... dat je moet delen met anderen. Dat je ook nou ja, voor de buren moet zorgen, maar ook voor mensen verder weg. Eh, ja, en ik... Eh, eh, ja, ik, ik vind ook... Ja, ik zie... Laat ik het zo zeggen... Ik vind als je iets ziet wat niet eerlijk is... Dan moet je gewoon zelf ook in actie komen. En nogmaals, waar dat vandaan komt... Ja, nou ja, aangeboren zullen we maar zeggen. Ja? ja? Dat denk ik dan, ja. Het is niet iets wat ik ineens op mijn vijftiende realiseerde of zo. Altijd al gehad. En als u dan zo luistert naar zo'n reportage van uh, Erik Korton... Wat doet het dan met u? Nou, dan... Uh, ik, ik moet vooral heel erg terugdenken aan dat ik natuurlijk zelf ook... Veel in die ziekenhuizen ben geweest. Uh, en dat... En dat als je daar dan bent... ja, dan krijg je... je beseft nog maar eens een keer hoe, ja, hoe bijzonder het leven is... en hoe erg het is als zo'n leven van zo'n kindje... nou ja, gered had kunnen worden en het gebeurt niet. Weet je, je hebt maar één leven. En voor mij betekent dat dat ik er... nou ja, zo goed mogelijk gebruik moet maken van alles wat ik kan doen. Maar als je dan zo'n babytje en zo'n vrouw ziet... ik denk ook steeds... ja, ik had het ook kunnen zijn. Ja. En dan, weet je? Ja, en da daarom... Moet ik ook altijd denken aan uw portefeuille, ontwikkelingssamenwerking... maar daarvoor staat buitenlandse handel. Daar weet ik dus helemaal niet of dat bij u past. Maar die ontwikkelingssamenwerking, daar klopt ja. het hard. Ik vind dat een beetje op twee uh, gedachten, hinken En ik mm. weet niet of dat zo goed uh, bij u past. Nou ja, tot nu toe uh, gaat het natuurlijk heel erg goed. Want ik, uh, nou, ik kom uit een ondernemersgezin. Ja. En ik heb natuurlijk ook met bedrijfsleven gewerkt. Maar die um. maatschappelijke bevlogenheid, die, ja, veel, die, is... die klopt veel harder dan Ja, waard. Nou ja, ik moet je zeggen, ik ben nu op handelsmissie geweest in uh, Turkije... en in Brazilië mm. met Nederlandse bedrijven... En dat zijn toch echt hele bijzondere bedrijven. Van nou ja, die grote bedrijven, weet je, Haskoning... die met waterprojecten bezig zijn. Maar er was ook een, ja, bedoel, dat is toch de rijkdom van Nederland. Een fruitbedrijf die Conferences peren exporteert naar Brazilië... en dan nou ja, een geweldig verhaal kan vertellen over... Nou ja, hoe, hoe, hoe goed die, uh, uh, dat product van hem is... wat hij nodig heeft om beter te kunnen exporteren. Mensen die al achtste generaties botenbouwers zijn. Nee, het, dat is toch echt Maar het grappige goed. is, u bent natuurlijk ook ex-voorzitter... van de Partij van de Arbeid. Klopt. En daar klopt dat maatschappelijke hart enorm. Maar nu plotseling moet u ook VVD-beleid aan uh, uitdragen. En daar zit natuurlijk, uh, die hebben hun stokpaard... ja, handel, buitenlandse handel, belangrijk. Ja, maar handel is natuurlijk niet alleen van de VVD. Handel is van ons allemaal. Nee, maar u begrijpt en... waar ik naartoe wil. Ja, maar ik snap ja, nee. dat die ene kant zoveel beter bij je past dan die anderen. Nou, ja, nou, ik vind dat dus zelf niet. Uh, omdat uh, kijk, wat, uh, omdat het ook niet meer. Misschien had je 40 jaar geleden wel gelijk gehad. Maar nu, zeg maar, die... het zijn geen gescheiden werelden meer. Hè? Dus uh, als je in ontwikkelingslanden komt, dan praat ik heel veel met lokale ondernemers daar. Nou ja, over vrouwen gesproken, die zeker in Afrika. We eh, nemen al die marktverkoopvrouwen in Ghana. De microkredieten worden vaak door vrouwen eh, gebruikt. Dus in Afrika praat ik veel met ondernemers... En met Nederlandse ondernemers. Die, ook, die kijken ook om zich heen in een land als Brazilië of in een land als Kenia. Dus het zijn niet meer van die gescheiden werelden. En dat past dan weer wel heel erg bij mij. En hoe was dan eigenlijk het moment dat u gebeld werd? Om, dat, met de, dat ze met de vraag kwamen, uh, uh, wil u minister worden? Ja, nou dat is wel heel bijzonder. Dat ik overkomt je natuurlijk. Maar ja, ik weet niet, misschien dat sommige mensen vaak gebeld worden, maar voor mij was het de eerste maar, keer. Hoe gaat dat dan? Nou ja, eigenlijk, zoals, uh, zo, ja, zoals je beschrijft, de telefoon gaat en je neemt op. En dan, uh, nou, een paar inleidende zinnen. Wie zillen. was er aan de telefoon? Ja, dat is Diederik natuurlijk, ja. Diederik. ja, ja. ja. ja. Maar wist u al dat u uh, op een lijstje stond of zo? Want voor mij was het een verrassing. Ja, nou, voor mij ook, ja. ja? Nou ja, ik was natuurlijk... Um, uh, misschien dat ik op een lijstje stond, dat weet ik gewoon niet. Want ik was, nou ja, met ja. andere dingen bezig. En, uh, maar het is wel heel erg bijzonder. Omdat het, ja, nou ja, je maar bent goed, een beetje Maar u ziet de telefoon. Is het... Diederik Samson dacht, ik ga eens even opnemen. Wist u toen al, oh jee, hij belt voor... Nee, nou, ja, nee, god, ja, nee, je weet niet waarvoor die dus belt. Nee. neemt op en toen? Nou ja, ja, hi Lilian, hoe is het met je? Nou, je weet hoe dat gaat. Nou, ik denk natuurlijk ook met hem. We waren midden in de formatie, heel spannend. We waren natuurlijk ook allemaal ja, als PVDA's ontzettend blij... Dat, het, eh, dat die verkiezingsuitslag zo goed was. Nou ja, en uh, hij was natuurlijk heel druk, dus het duurde allemaal niet zo lang. Dus nou, toen uh, zei hij, ja god, er komt de minister van Buitenlandse Handel... en Ontwikkelingssamenwerking en wil jij dat worden? Nou, zei ik... Ja. Omdat het nog was, het is... Nou ja, het is natuurlijk ook gewoon maar, een eer. Maar is die ja. niet van uw stoel geblazen? Nou ja, wel een beetje. Uh, nog was het, is heel onverwacht en het gebeurt je niet elke keer. En dan denk je, oké, okay, dit wordt nu echt aan mij gevraagd. Ja, dit wordt echt aan mij gevraagd. Nou ja, heel en, en, bijzonder. en toen? En dan hangt u op en dan kijkt u naar uw man, denk ik? Ja, en dan... ja. En zei wat, ik, ja. ik zei, nou, ze vragen of ik minister wil worden. <laughs> Man. Ik neem aan dat je ja hebt gezegd. Ik zei ja, ik heb ja gezegd. Champagne! Nou, nee, want we, nee, dat dan ook weer niet. Want het is, je wordt natuurlijk gevraagd. Maar dat, hè, dat kennen we allemaal uit de verhalen. Je weet gewoon niet hoe het loopt. Dat kan nee, de okay, maar, goed. maar juich je dan of zo? Ja. Nou ja, ja ik, was wel, ik vond het wel heel erg bijzonder. Ik ja. vond het heel erg bijzonder. Ik vond het bijzonder. Ook ja, vanwege de onderwerpen natuurlijk. Want dat is nou ja, echt wat voor mij. Ja. En ik zag ook wel, ik dacht ja, ik, ik vind die combinatie wel heel goed bij mezelf passen. Ik dacht, nou ja, dat is ook zo mooi om in die verschillende werelden aan de slag te kunnen. Het is, ja, het is wel heel bijzonder. Ja, en ja, in mijn familie worden we geen minister, zou ik maar zeggen. Uh, althans, niet van oudsher. Je hebt families die leveren rechters, en ministers en burgemeesters. Uh, wij zijn hele gewone, bijzondere mensen, zou mijn moeder dan zeggen. En uh, dus, ja, dat maakt het eigenlijk wel nog zelfs meer bijzonder. He, mijn vader en moeder, die hebben alle twee zijn, zijn overleden. En ze hebben alle twee, uh, toen ze jong waren, lagere school gedaan. Moesten toen van school om gewoon mee te gaan helpen op de boerderij. Zo ging dat natuurlijk. En de, ja, het was eind jaren twintig, begin jaren 30 van de vorige eeuw. En... Uh, dat is wel, is wel heel bijzonder als je ziet hoe nou ja, al die mensen, die generaties voor mij... door gewoon hard werken, door zichzelf te zijn, door vertrouwen waars, te hebben. He? Ja, Mijn vader is melkboer, ja. Ja, ja. Door vertrouwen te hebben... En vertrouwen te geven ook, dat vind ik wel heel bijzonder. Dus de dochter van de melkboer is gewoon minister geworden. Zo is dat, ja, zo is dat. Had het... je dat gezegd tegen Willem-Alexander, toen u met hem in Brazilië zat? Zo van, ja. hé, hey, je kan het dus ook dus via erfopvolging krijgen, maar ja. je kan het dus ook gewoon worden. Nou ja, ik ben het levende bewijs, dat hoef ik niet te ja. zeggen. Dat hoef ik niet te zeggen. Nou, het meest bijzondere, zeg maar, van zo'n pad, hè, dat is... Um... Kijk, mijn ouders, die, ik was het eerste meisje dat ging studeren. Ja. En, en dan moest je natuurlijk uit huis en op kamers. Nou, dat, als je dat niet om je heen ziet. Ik kom, voor mijn ouders was dat natuurlijk heel spannend. Dan ging ik ineens helemaal alleen naar Rotterdam. Ik was net 18. Ze wisten ook Van, al niet Limburg, zo hoe dat werkt. helemaal naar Rotterdam? Helemaal naar Rotterdam. In mijn eentje. Geen familie daar. Eén nee, nichtje had ik daar. Die woonde in Dordrecht. Maar voor de rest helemaal alleen. En dat mijn ouders hebben gedacht: nou, wij weten niet hoe dat gaat, zo'n universiteit, ook, hoe dat gaat. We weten het niet, maar we laten haar toch gaan. Dat vind ik echt heel bijzonder. En dat is, euh, nou ja, dat zou ik heel veel ouders willen aanbevelen. En ik hoop dat ik zelf ook zo'n ouder ben die, ondanks dat ik soms zelf ook niet weet, nou ja, waar, waar mijn kinderen zijn of hè, de ambities die ze hebben, die ken ik misschien niet, om ze toch te laten gaan. Dat is natuurlijk een ultiem teken van vertrouwen. Mooi gesproken. En u heeft ook nog een mooie plaat meegenomen. Ja, een hele mooie plaat. Ja. Een van mijn, nou, ik zou zeggen van de top drie, dan uh, op nummer één. Echt de allermooiste plaat aller tijden. Nou, en wat wil u dan graag horen? Ik wil heel graag horen uh, Salisbury Hill van Pieter Gabriel, voor minister Ploemen. van uh, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, uh, mevrouw Ploemen, Genoten? Ja, een ongelooflijk goed nummer vind ik dit. Ja. Ik ben ook echt een groot fan van uh, Pieter Gabriel. En het mooiste stukje was... Uh, wat... Ja, als hij zegt, uh, kom ik kom je halen, pak je spulletjes, we gaan. Dat vind ik zo'n mooie tekst, ja. Dat boem, boem, boem. Ja, dat is fantastisch, ja? Ja, ja. Nou, ja. het is gewoon goede muziek, punt. <laughs> ja. Je kunt er eindeloos over praten, maar het is gewoon goede muziek. Het is goede muziek, ja. Ik wou het met u ook nog even hebben over uh, wat er een paar jaar geleden uh, gebeurde. Er kwamen de boeken uit van Dan Beesia ja, Mojo, Dead Eight. En uh, we hadden ook uh, Linda Polman met de uh, Crisiskaravaan. En ook uh, prominent VVD-Arend-Jan Boekenstein is uh, ook een groot kritikaster van ontwikkelingssamenwerking. En zeker op, dat, uh, op het boek van Dead Aid... waarin uit, uh, uitgelegd werd van dat uh, ontwikkelingssamenwerking... eigenlijk alleen maar landen tegenwerkt. Uh, hoe meer hulp je geeft, hoe minder het uh, vooruit gaat. Is volgens mij eigenlijk nog nooit een goed antwoord uh, geformuleerd... Uh, vanuit uh, de sector ontwikkelingssamenwerking. Hoe ziet u dat? Nou, dat vind ik niet. Kijk, laat ik eerst zeggen dat ik het wel... Ik vind het wel goed als er debat is over ontwikkelingssamenwerking. Want het is een beetje de dood in de pot als niemand het erover heeft. Om het zo maar te zeggen. Het is goed... Uh, dat er flink over gedebatteerd wordt. Uh, kijk, en het beste antwoord, vind ik... Uh, is dat in de afgelopen tien jaar... het aantal mensen dat van minder dan uh, 76 eurocent per dag moet leven... gehalveerd is. Uh, en ik, tegelijkertijd vind ik dat je die kritiek... die dus van verschillende kanten komt... dat je dat wel heel erg serieus moet nemen. Want zoals ja, alles wat je doet... ook al is het met de beste bedoelingen... Uh, het heeft vaak... Hele goede effecten, maar het heeft ook bijeffecten effecten die je niet zou willen. Um, en dat is ook wel een van de redenen um, dat het zo ontzettend goed is... dat een aantal van die Afrikaanse landen, maar zeker Latijns-Amerika en Azië... laten we zeggen, uh, die economische groei op een manier gebruiken... Uh, zodat het iedereen ten goede komt. Mind you, dat is echt nog niet overal het geval. Maar je ziet dat in een land als Vietnam bijvoorbeeld... Uh, dat is ook geen, daar geven we geen ontwikkelingshulp meer aan. Die staan op eigen benen. Dat willen ze ook. Um, en je ziet dat het ontzettend belangrijk is dat in die landen een open democratie opkomt. Waar mensen kunnen zijn wie ze zelf willen zijn. Kunnen zeggen wat ze willen zeggen. En ook zelf uh, hun rechten kunnen opeisen. En, dus uiteindelijk denk ik, is dat het beste antwoord uh, op die kritiek. Kijk, er wordt ontzettend veel geschreven. Ook, ook in deze. Hè, ook over ontwikkelingssamenwerking. Ja, maar dit kwam ook echt naar boven. Ja, dit was nou, een groot ja, ding. Het was, en eigenlijk ja, en, nou, en, en ja, was. Ja, dat was, ja, was, was pittige kritiek. Nou ja, uh, zeker. Uh, de MBC Mojo, die zei gewoon, je kan maar beter niks geven. Dat is veel beter voor de landen. Maar toch kwam er geen goed weerwoord. Geen kern. Nou, ik, ik snap ook wel dat kritiek uh, goed is, maar er kwam niet echt een. Uh, uh, iemand met een, een, een, een goed uitgedragen tegenvisie? Oh, nou ja, ik heb toch wel een aantal... kijk, ik heb wel een aantal goede dingen toen ook gehoord. En er worden ook heel veel goede dingen gedaan. Hè. Soms, daar, daar ben, soms vind ik wel eens dat we praten zoveel met elkaar gewoon huppakee uh, aan de slag. Nou, ik vind bijvoorbeeld uh, die Millennium Development Goals, dus uh, uh, acht doelen, die, de, die we met elkaar hebben vastgesteld: overheden, burgers, bedrijven, minder mensen in extreme armoede, meer kinderen naar school. We gaan het niet dat halen, dat is het beste. De, de goals. We hebben een aantal hebben we er gehaald, maar zeker niet allemaal. En ik zei: armoede is, extreme armoede is wel zwaar gehalveerd, maar het moet wel beter. Dus er wordt nu gelukkig gesproken over. Nou ja, wat nu? Want ik bedoel, in 2015 zouden we het hebben moeten halen. Een aantal punten gehaald, een aantal punten niet. Dus we moeten wel echt verder. En een van de nieuwe doelstellingen waarover gesproken wordt nu... is om die extreme armoede gewoon uit te bannen. Binnen een generatie. Dat is een goed idee. Maar goed, Millennium Goal 8 is eerlijke handel. Ja, ver zijn we daar nog vandaan? Nou, daar hebben we nou wel een aantal stappen in gezet. Dus ja, er zijn. Ja, maar... Een aantal stappen. Ja, ja, nou goed. Maar kijk, als je het nou hebt. Eerlijke over... handel is eerlijke handel. Dus het is of oneerlijke handel of eerlijke handel. Ik kan je wel zeggen, we hebben een soort van stappen gemaakt, maar het is of eerlijk of oneerlijk. Daartussen zit toch niks. Ja, maar daartussen zitten wel een aantal stappen. Hè? Nou, neem bijvoorbeeld. Eh, er wordt steeds meer. Je ja. bent er toch ook kwaad om? Nee, maar ja, anders zou ik hier niet zitten. Ja. Nou, goed, maar zeg je is... dan? Ja, maar, nou ja. ja. Kijk, maar laat ik, ja, maar ja, ik... Oneerlijke handel, dat is Kijk, toch niet Kijk, het is natuurlijk, het is gewoon nu mijn opdracht. Ja. Om niet alleen maar stapje voor stapje, maar gewoon toch te proberen met een aantal reuze stappen dingen te veranderen. En daar heb je ook die bedrijven voor. Maar nodig. Europa wil het niet. Jawel. Ja, maar ja, daar moet je dus allemaal niet bij neerleggen. Dat vind ik. Hè, die wil het niet. Die wil het niet. Eh, Nederland eh, is een van de 27 lidstaten. Eh, wij hebben daar een eh, stem aan tafel. Eh, we praten met bedrijven. Neem nou bijvoorbeeld een paar weken geleden was dat verschrikkelijk, die verschrikkelijke brand in Bangladesh, in ja. die textielfabriek. En mensen nou ja, zaten gewoon verschrikkelijk in de val. Dat was geen incident. Er zijn honderden mensen door dat soort branden omgekomen de afgelopen jaren. Nou, ik heb toen de Nederlandse textielbedrijven... die daar hun producten laten maken, heb ik bij mij uitgenodigd. En gezegd, ja mensen, wat gaan we nou doen? En dus ik begrijp dat ongeduld over die stappen wel. Want die sector heeft best ook wel stappen gezet. Maar ik heb natuurlijk ook tegen hun gezegd... wat u nu tegen mij zegt, ja, leuk die nee, stappen, maar... maar we gaan nu door. U, dus, u, u bent ja, van ontwikkelingssamenwerking en... Buitenlandse handel, maar dat moet toch buitenlandse eerlijke handel zijn dan? Ja, dat spreekt natuurlijk voor zich, maar, da maar daar zijn we nog niet. Dus wat zeg ik tegen de bedrijven? Ik ga naar Bangladesh eh, in dit voorjaar. Gaan jullie maar mee? En Het is zegt een handelsmissie. Tegen Europa? Ik, ik heb in Europa aan de onderhandelingstafel eh, laatst gezeten. Uh, en dan ging het, nou, bijvoorbeeld, hè, de eerlijke handel is bijvoorbeeld ook dierenwelzijn, om maar eens iets te noemen. En uh, nou, we gaan dan uh, onderhandelen met, een, uh, met Japan hè, over een vrijhandelsverdrag. Dat levert Japan en Europa echt miljarden op, dat moeten we doen. Maar Nederland, ik heb daar gezegd, ja, maar ik vind wel dat we echt aandacht moeten hebben... voor duurzaamheid eh, in zo'n eh, akkoord. We hebben een akkoord gesloten met Colombia en Peru. Daar is een aparte paragraaf opgenomen dat als eh, die landen de mensenrechten niet eerbiedigen... dat het verdrag opzegbaar is. Dus je kunt zeggen, dat zijn kleine stappen. Ja, dat is misschien zo. Maar tien jaar geleden waren we er niet. En vijf jaar geleden ook niet. Nu kan ik, omdat ik ook handel en ontwikkelingssamenwerking combineer met die bedrijven op pad naar Bangladesh. Daar praten met de overheid van Bangladesh. Die hebben namelijk ook gewone verantwoordelijkheid. En met de textielbazen daar. En dan kunnen we afspraken maken. En ja, maar... zo moet het wel. Het gaat stapje voor stapje. Ja, maar u praat maar... met landen daar en met bedrijven hier. Maar je moet natuurlijk hier ook in Europa met de 27 lidstaten praten. En Tuur. zeggen, we moeten het gewoon eerlijk organiseren. Absoluut. En dat is nog niet gebeurd. Nou, maar nogmaals, er zijn wel echt flinke stappen gezet en we staan ook niet alleen. Tuurlijk, kijk, je moet, we moeten niet doen alsof eh, er geen spanning is... tussen verschillende belangen, want die is er natuurlijk wel. Eh, maar ik ben, eh, want ik de afgelopen zeven weken... ben ik natuurlijk ook een paar keer in Brussel eh, geweest... en daar is zowel aandacht voor economische ontwikkeling van Europa... ik bedoel, buitenlandse handel zijn ook binnenlandse banen... Dat moeten we ook, eh, we, daar kunnen we er niet genoeg van hebben. Maar je ziet dat natuurlijk breder... Kijk, niemand wil ongelijkheid. Iedereen ziet, eh, zelfs daar nou ja, laatst stond in de Economist, dat is een, een blad uit het, het Verenigd Koninkrijk uit Engeland, dat echt niet als een links blaadje te boek staat. Eh, dat schreef ook, weet je, ongelijkheid is onacceptabel. En je moet dus op allerlei verschillende manieren daaraan werken. En ik denk dat de combinatie van handel en ontwikkelingssamenwerking ook nieuwe en andere stappen mogelijk maakt. Omdat, uh, en vergis je niet... Nederlandse bedrijven lopen echt voorop. Neem een bedrijf als Heineken. Uh, die werken in Afrika. Hebben ze een aantal fabrieken. Zitten um, in een Gros uh, oh, Het is is in Groels gebied, hè? Ja, oh, dat is niet goed. Ja, ja, ja, nou, ja Groels zal ook maar... vast wel goede dingen doen. Maar laat ik dan toch voor deze ene keer over Heineken praten. En die uh, hebben hele programma's daar... om uh, te zorgen dat hun uh, medewerkers getest worden op HIV-AIDS. Ze delen condooms uit. Er zijn gezondheidsvoorzieningen uh, gemaakt. En... Kijk, dat hoort allemaal niet officieel tot ontwikkelingssamenwerking. Maar het helpt wel enorm. Ja, ik was in Rwanda. En inderdaad, de, de, de brouwerij daar, Braliwa, die van Heineken was... hadden ze inderdaad dit soort projecten. Ze ja. gingen naar school. Ze hebben daar een, een, een, een postje, een, een EHBO-post bij Klopt. de fabriek staan. Ja, dat is, dat is mooi om te zien. Ja, en het, is, het geeft en werkgelegenheid. Mensen ja. kunnen op eigen benen staan. Maar ze hebben ook gezien, en dat is zo belangrijk... dat. Daaromheen het allemaal nog niet zo is als wij het graag zouden willen. En hebben daar hun verantwoordelijkheid genomen. Um, dan uh, iets anders nog wat ook nog deze week in de kranten verscheen en, en vanochtend ook nog in het. Uh, volgens mij was het Nederlands Dagblad. Um ontwikkelingssamenwerking gaat ook aan Defensie uh, geld geven... zodat Defensie uh, de ontwikkelingsprojecten kan doen. Daar zijn de mensen hier bij het Rode Kruis... en ik spreek zoveel omdat omdat hier uh, natuurlijk een Serious Request is een Rode Kruisactie... die vinden dat een zeer slechte ontwikkeling. Die zeggen uh, uh, dat brengt onze uh, uh, medewerkers, onze vrijwilligers in het veld in gevaar. En er zijn negen mensen in, in Pakistan vermoord... omdat uh, de Taliban erachter is gekomen dat via een vaccinatieprogramma... Uh -huh de CIA op de schuilplaats van Osama mm -hmm. Bin Laden is gekomen. Mm -hmm. Nu uh, zijn alle vrijwilligers daar, alle mensen van uh, alle ontwikkelingssamenwerkers... daar eigenlijk een doel weer geworden. Ja, dat maar... krijg je als je uh, uh, als ontwikkelingssamenwerking uh, uh, Defensie gaat financieren. Ja, maar dat is niet uh, zoals dit uh, zou gaan. Eh, wat Nederland eh, doet, wij dragen ook bij aan vredesmissies, aan crisisbeheersingsmissies, bijvoorbeeld in Sudaan, eh, in Burundi, in Somalië met de antipiraterij. Want we vinden dat we ook een internationale verantwoordelijkheid hebben. Wat Nederland heel goed kan, is eh, bij die missies niet alleen maar denken vanuit, laten we zeggen, een militair perspectief. Eh, maar ook nadenken over wat moet er politiek moet veranderen. En ook nadenken over wat is er nodig is om ontwikkeling tot stand te brengen. Ja. He, dus die drie dingen bij elkaar... Daar zijn we echt heel erg goed in. Dat hebben we de afgelopen jaren heel goed ontwikkeld. Nee, maar ik, heb maar, het, ik, ben, ik heb het gezien, ja, ja. want ik ben lang in Uruzgan geweest. Ja, ja, ja. En daar ja. heb ik gezien hoe Defensie daar werkte. Ja. En daar zaten Klopt. ook ontwikkelingssamenwerkers. Ja, ja maar dat maar wil dus niet zeggen dat je... Mensen in Afghanistan zien het verschil niet, hoor. Tussen een Nederlandse ja, militaire dat... of een Nederlandse ontwikkelingssamenwerker. Ja, maar het wil niet zeggen dat je allemaal hand in hand dezelfde dingen doet. Je moet met die ogen gaan kijken. En daarom ben ik wel blij dat dat geld beschikbaar komt. En overigens... Um, je ziet al een aantal jaren dat uh, steeds meer hulpverleners nou ja, bedreigd worden... en uh, soms om het leven worden gebracht. Dat is natuurlijk volstrekt onacceptabel. En ik begrijp ook, ik, bedoel, ik maak me daar nou ook zorgen over wat we nu hebben gezien inderdaad, in uh, Pakistan. Dat is natuurlijk helemaal tergend. en het is echt verschrikkelijk. Uh, en ik vind ook dat het goed is om uh, na te denken... hoe kunnen we dat nou voorkomen? Maar ik vind niet dat we onze verantwoordelijkheid... voor vredesmissies, crisisbeheersingsoperaties moeten laten varen. We moeten dat heel verstandig en slim doen. Maar ook wel nou ja, met die verschillende benaderingen uh, in het achterhoofd. Maar uh, de, grote of de, de, de grote ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties... de uh, Oxfam, Novit uh, uh, Rode Kruis, die zijn tegen. Die zeggen echt, doe het niet. Nou, wat, waar die... U komt uit uw sector, hè? Ja, nou ja wel. Ik, ik werkte bij CORDIT, wij ja. waren actief in Afghanistan. Ja. Uh, wij vonden die benadering ja, eigenlijk ook van begin af aan heel erg goed. We zaten ook al langer we organisaties in Afghanistan, hè, dus van uh, Afghanen zelf. Um, en uh, die benadering um, maakt wel dat, um, dat je effectiever te werk kunt gaan. En ik begrijp heel goed... Hè, ook als je het hebt over het werk van het Rode Kruis... bijvoorbeeld opvang van vluchtelingen... Uh, dat je die dingen gescheiden moet houden. En er is ook geen sprake van dat we dat op die manier gaan vermengen. Uh, maar ik vind het juist wel belangrijk, wat ik al zei. Weet je, het is nooit één geïsoleerd probleem. Er zitten allerlei andere facetten aan. En die moet je wel bekijken. En overigens... Ik uh, bedoel, daar zijn we het allemaal over eens. Het is gewoon echt verschrikkelijk als mensen die hun leven... nou ja, eigenlijk wagen om anderen te helpen... dat we dus met hun leven moeten bekopen. En ik vind ook daar, overigens, dat de Pakistanse overheid... Uh, ook echt bescherming zou moeten bieden. Um, nou ja, blijkbaar hebben ze dat niet gedaan. Nou, dat lijkt me dat dat wel dan voor het laatst is. Want nu worden al die kinderen worden ook nog niet eens ingeënt tegen polio. Een ziekte die eigenlijk de wereld al bijna uit is... is nog maar in een paar landen, waaronder Pakistan. En het is natuurlijk... Uh, om die ziekte echt uit te bannen, moet iedereen gewoon ingeënt zijn. Ja. Dus, um, en het uh, waren negen. En polio, het waren negen mensen die, die, die gewoon. Ja, die ja. gewoon nou ja, zoals dat eigenlijk, hier komen kinderen meestal naar een schoolgebouw of naar een ja. gymnastiek lokaal toe. In Pakistan is dat niet heel veel anders. Um, daar, gaan, ja, of, daar gaan ze naar een dorp en dan verzamelt iedereen zich echt heel erg goed en belangrijk werk. En het is echt heel erg verschrikkelijk dat die mensen dat met hun leven hebben moeten bekopen. Er is veel werk aan de winkel. Er is enorm veel werk aan de winkel. Ja, dat gaan we doen. Hoe gaan u de uh, komende vier jaar eruit zien? Uh, nou, redelijk druk, denk ik. Uh, ik zal ook niet zo heel vaak in Nederland zijn... want het is natuurlijk heel erg belangrijk om juist uh, op reis te gaan... en, uh, en nou ja, met de overheid van, nou ja, noem het maar, uh, Rwanda in gesprek uh, te gaan. Ook met eigen ogen te zien hoe het daar is... Ook belangrijk om Nederlandse bedrijven mee te nemen. Nou ja, bijvoorbeeld naar Bangladesh. Maar ook belangrijk om uh, Nederlandse bedrijven te promoten in een land als Vietnam. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ik vaker buiten het land dan in het land zal zijn. Um, en wat wil u over vier jaar bereikt hebben? Want ik wil een paar dingen bereikt hebben. Uh, ik wil dat... Um, wat er nog over is van die schotten tussen hulp en handel... tussen burgers en bedrijven en tussen bedrijven en overheden... dat dat op mijn terrein allemaal weg is. Dat we echt met elkaar werken om die extreme armoede uit te bannen. En ik wil ook bereikt hebben... Nou ja, daar zijn we het heel erg over eens, dat de handel eerlijker is... dat er eerlijke verdragen zijn internationaal... Um, dat is een lange weg. He. Dus ik ben ook een realist. Ik zou echt graag willen dat het over vier jaar gerealiseerd is. Maar ik moet mijn eigen ongeduld natuurlijk ook een beetje bedwingen. Maar ik denk wel dat we daar echt stappen in kunnen zetten. Um, en um, nou ja, dan hoop ik eigenlijk ook over vier jaar... Nou ja, dat serious request er ook nog gewoon is. Ja, nou ja, dat wou ik eigenlijk vragen. Moet het er nog zijn? Of moet de wereld dan zo georganiseerd zijn... dat acties als deze niet meer nodig zijn? Over vier jaar is dat nog niet zo. Ik bedoel, dat willen we allemaal... Maar als je ziet dat nu elk zes seconden een baby sterft dat hebben we niet in vier jaar opgelost. Maar misschien wel in vijftien. En dat betekent dat we nou ja, wel vol moeten houden. En um, volgend jaar is het dus weer een series request. Ik weet nog niet voor welk goede doel dat uh, gaat zijn, voor welk onderwerp. Bestaat er dan een kans dat de Nederlandse regering wel uh, geld uh, overdraagt? Wat in ieder geval, dat is geen kans, dat is zo. Ik ben er gewoon weer bij, ik ga ook collecteren. En, en ik ga natuurlijk nauwlettend ook even kijken... welk onderwerp is het, doen we daar veel aan. Babysterfte, moedersterfte doet de Nederlandse overheid al, vier, al veel. En ik ja. zei je, 400 nee, miljoen... Ik bedoel eigenlijk veel meer. Ja. U loopt hier rond. Uh, ja. U gaat straks met een goed gevoel uh, uh, terug naar huis. En dan heeft u uh, reces. En dan over twee weken is er weer uh, de eerste uh, kabinetsvergadering. En dan moet u gewoon zeggen van... jongens, ik ben er geweest. We gaan het volgend jaar helemaal anders doen. Ik zal het dus doorgeven, we zullen het eens dus zien. Um, het is voor mij ook echt roeien met de riemen die ik heb, ook financieel. Hè, want we zeiden al, er moet, ook geld, er moet gewoon geld af. Ja, moet, dat is nu helemaal zo. Dus ik ga wel, uh, en ik hou niet van kaasgraven, daar een beetje eraf, daar een beetje eraf, Want dan doe je uiteindelijk niks goed. He, we moeten echt een paar dingen heel erg goed doen. En Cirrus Request doet het echt heel goed. Zullen we dan nog één keer naar het raam lopen? Ja, heel goed, ja. Dan gaan nog we even uh, naar buiten kijken. Ja... ja. We moeten uh, goed alles meenemen. Alles ja. meenemen? Ja, we zitten ja hier met niks omgooien. En zo. Nee, precies. We eens even kijken of het geluid nog steeds zo mooi is daar. Wauw. En nog altijd die mensen hier. Ja. De, wat, wat brengt uw avond nog? Nou, deze avond, ik woon in Amsterdam. Dus ik ga hier nog even rondlopen en dan op een gegeven moment ga ik op huis aan, zoals ze dat hier zeggen. Uh, maar, maar wat bedoelt u met nog even rondlopen? Moet u nog ergens zijn of gaat u gewoon nee, even met gewoon mensen praten? Even, ja, ik ga gewoon nog eventjes rondlopen. Het is natuurlijk een geweldige sfeer hier. Hier beneden op de terras hebben we net heb ik met een vrijwilligers van het Rode Kruis gecollecteerd. Hele volle collectebussen. Dus ik wil nog ook wel eventjes hier een beetje rondlopen en... Uh, nou ja, een beetje me laten meevoeren met het enthousiasme van de mensen in Enschede. En als u dit nu ziet, uh, leeft dan ontwikkelingssamenwerking? Maar levendiger dan ooit, zou ik zeggen. En het maakt ook heel veel lawaai. Gelukkig. Maar wij staan hier bij een open raam. En uh, ja, je, je zou ook kunnen zeggen, van, uh, ja, het, het ziet er een beetje uit als het Sint-Pietersplein. En dan uh, komt de pauze altijd en die zwaait dan even naar, zijn, naar de gelovigen. Stel voor dat u nou even de pauze bent van ontwikkelingssamenwerking. Oh, dat is, ja, dat is wel wat een grote stap. U, wat zou u dan de mensen uh, toe willen uh, spreken? Heb een mooie avond. Enorm bedankt voor al jullie solidariteit. En see you next year. Dank u wel, mevrouw Bloemen, minister van Ontwikkelingssamenwerking. Live vanuit Enschede bij Serious Request.